Journaal. De Raad van State heeft zware kritiek op het boerkaverbod. Het is niet duidelijk welk probleem het kabinet met het verbod wil oplossen, zegt de Raad. Nergens blijkt dat er dringende maatschappelijke behoefte is aan een boerkaverbod. Subjectieve onveiligheidsgevoelens vindt de Raad geen reden. En ook zouden vrouwen zelf moeten kunnen bepalen of ze een boerka dragen of niet. De Tweede Kamer wil de rol van accountants bij bedrijven aanscherpen. Een meerderheid van PVV, PVDA, SP, GroenLinks en D66 wil bedrijven verplichten iedere zes of acht jaar van accountant te veranderen. Ook wil de Kamer dat dubbele petten worden afgeschaft. Een accountant mag geen controle doen en tegelijkertijd commerciële adviezen geven. Minister De Jager vindt het te ver gaan als bedrijven verplicht van accounten moeten veranderen, hij zegt dat er risico's aan verbonden zijn, zoals het verloren gaan van kennis. De Griekse regering gaat nog dit jaar 15.000 ambtenaren ontslaan. Het ontslag was een van de eisen voor het toekennen van een nieuw steunpakket van 130 miljard euro. Tot nu toe was het bij wet niet mogelijk om ambtenaren te ontslaan. Die wet wordt nu aangepast. Griekse vakbonden hebben voor dinsdag een 24 uur staking aangekondigd uit protest tegen de maatregel. Militaire machthebbers in Egypte hebben de inschrijving voor de presidentsverkiezingen vervroegd. Kandidaten kunnen zich al vanaf 10 maart registreren in plaats van 10 april. De militaire raad komt daarmee tegemoet aan de betogers in Egypte die eisen dat het regime eerder een deel van zijn macht inlevert. De presidentsverkiezingen in Egypte worden waarschijnlijk in juni gehouden. Marktplaats verwijdert alle advertenties waarin startbewijzen voor de Elfstedentocht worden gevraagd of aangeboden. Startbewijzen verkopen is verboden door de vereniging Friese Elfsteden. Als de tocht er komt wordt er streng op gecontroleerd. En Marktplaats wil niet dat niets nietsvermoedende kopers te dupe worden. Er werd vanmiddag tot 750 euro geboden voor een startbewijs. Het weer meest helder in het noordwesten bewolkt en mogelijk wat sneeuw van 8 min 8 tot min 15 en lokaal zelfs min 20. Morgen bewolkt in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. En door de noordoostenwind voelt het kouder aan en de rest van de week blijft het vriezen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ik heb één jaar gewoond en toen ben ik uh, op mijn achttiende op kamers gewoond in Amsterdam. Oké, okay, en welke school heb je gedaan? in Voor de basisschool? Uh, de, de basisschool was de Maria School mm. en uh, die heeft uh, geduurd tot mijn twaalfde en daarna ben ik op een middelbare school in uh, Heemstede. Oh, in Heemstede uh, was je gekomen. verder op school. Ja. Dat is wel leuk.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 om te vertellen van, ging ik dat doen omdat ik in God geloofde... of omdat ik dacht van, ik wil God behagen of zo. Ik deed het omdat ik dacht van, nou, dat is goed. En je, je krijgt voorbeelden mee en je denkt van, nou, dat is goed, dus dat neem je mee. Ja. Maar, maar niet omdat ik dacht van, uh, uh, omdat ik gelovig was of zo. Of omdat ik uh, in God geloofde. Dat, uh, en Eigenlijk is het zo van, als ik gewoon nadenk van, wat herinner ik me van, van geloofsopvoeding...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 Maar janito te is het doe pero me doe, onnil jammer. is al, doe het pero ik medu doe, onnil jammer.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 Wat is ja. dit voor, voor aandacht de, en zo? Een hele andere manier ja. van reageren natuurlijk. Ja, ook. ja. Dus, En toen... toen dacht ik van, nou, dit, ga ik, dit wil ik gaan doen, want dit is, dit is goed. Dit is echt ja. goede opdrachten. Dus eigenlijk uh, af, uh, heb ik, accepteerde ik toen Jezus als zeg maar, een leraar, weet je wel, een leraar ja. in het leven, een wijze, een wijze leraar. En toen, uh, toen dacht ik van, nou, en van, ik was een atheïst en ik geloof in evolutie. Ja, ik dacht van, zo. komt uit de evolutie, Mozes ook.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 Ja. en dus, maar dat werd mij verteld, maar ik dacht van nou, van moet dat nou? Want je eh, bent als baby. Het babytje gedoopt. Nou. En ja. uh, nou, het heeft zo zeker acht maanden geduurd. Maar als je echt de Bijbel bestudeert over wat daarover dood staat, is het, uh, ja, het is een soort begrafenis. Het is de, de, de, de, de oude mens, die, die gaat aan het watergraf in. Het wordt watergraf genoemd. Er staat ook ergens. Uh, uh, die doop is zeg maar dat je een identificatie met dat de Heer voor jou gestorven is aan het kruis ja. jouw zonde heeft gedragen aan het kruis daar moet je zeg maar mee in, identificeren dus dat je zeg maar je oude mens ook met hem sterft en dan kom je uit uit dat bad weer omhoog of uit de Jordaan of waar je ook gedoopt wordt of de zee in je zand wordt ja. dat jullie doen ja. en dan, dan, dan, dan uh, als het dan goed is dan gaat God je helpen en geeft je kracht om een nieuw leven te leven. En dat is dus het nieuwe leven. Dat is de wedergeboorte. En, en dat is ja, een verandering in je leven. En dan denk ik van... Ik weet niet precies welke dag dat is geweest. Weet je wel, die wedergeboorte. Maar mijn leven is zo veranderd. En ik, en ik weet van... Ik heb nu een heel ander leven dan toen. Als, als katholiek jongetje. Of als atheïstische middelbare scholier. Of student van mijn leven. Is anders. En, en mijn leven is een leven dat... Uh, ja, dat... dat, dat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 Ja. Okay. Tot ziens. Oké, okay. het was uh, fijn. En uh, nou, uh, alle zantwoorders die kennen niet, kennen, God zegent jullie en God houdt van antwoord. En uh, ja, zijn liefde is, uh, is wonderlijk, zijn liefde is wonderlijk.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 Als Huis van Gebed Zandvoort organiseerden wij op vrijdagavond 13 april een genezingsdienst samen met evangelist Jan Seilstra van de Levenstroom Ministries. U bent op die vrijdagavond ook van harte welkom om te komen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in theatergebouw De Krocht. Tot slot wensen wij als Huis van Gebed Zandvoort uw godzegen en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.